1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, zometeen weer een vraag over werk tijdens de werklunch. William de Jager wil graag radiopresentator worden. Daar gaan we zometeen over praten. En nu het NOS Journaal, hier is Mark Visser. Goedemiddag, fractievoorzitter Hobbes Zelstra van de VVD... reageert op kritiek, Pecht tot gijzeling in gemeentehuis in Duitse Ingolstad. En stakingen bij de VND... Vanmiddag klaart het in het westen op. In het oosten gebeurt dat pas vanavond. Het wordt 19 tot 21 graden en de wind draait in de loop van de dag naar het noordwesten. Vanaf morgen breekt een periode aan met droog zomerweer met flink wat zon. Temperatuur stijgt naar 22 tot 28 graden. D66-leider Alexander Pechtold had gerekend op een nieuwe afspraak met het kabinet... om compromissen te sluiten over de begroting. Maar die werd afgebeld door minister Dijsselbloem... Terecht vindt fractievoorzitter Halbe Zijlstra van de VVD, verslaggever Wilco Boom. Wil de coalitie niet meer met de oppositie rond de tafel? Nou, ze zeggen dat ze dat heus nog wel willen, dat ze heus nog wel willen praten met de oppositiepartijen. Maar de standpunten liggen nu zo ver uit elkaar dat het voorlopig geen zin meer heeft. Dat zei uh, fractievoorzitter Halbe Zijlstra van de VVD vanochtend... na het eerste coalitieoverleg van na de vakantie. Dat was op het ministerie van uh, vicepremier Asscher. Premier Rutte was er ook bij, fractievoorzitter Samsom van de PvdA. Uh, en ook uh, fractievoorzitter Zijlstra van de VVD, ik noemde hem al. En uh, Zijlstra die legde na afloop uit dat onderhandelingen met D66 op dit moment echt geen zin hebben. Nou, volgens mij zijn er al heel veel gesprekken geweest met, met de heer Pechtold. Uh, specifiek bijvoorbeeld over, over onderwijs. Ja, uh, wij moeten uh, zo'n 6 miljard bezuinigen. Ik begrijp dat D66 zo'n 1,6 miljard extra wil uitgeven. Dat is een combinatie die wat, uh, wat moeilijk is. Wij zijn zeer bereid om mee te denken kunnen we bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs nog een aantal dingen doen. Uh, maar die bereidheid moet natuurlijk wel realistisch uh, zijn. Uh, we moeten ook de problemen in dit land uh, oplossen. Dus de deur staat altijd open maar een gesprek moet zinvol zijn. En als je ver uit elkaar leg, ligt, uh, dan moet je Soms nog even wat tijd nemen om, uh, om af te wachten. VVD-fractievoorzitter Zelstra. Wilco. Um, ja, coalitie, zo weten we allemaal, heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid. En daar hebben ze dus oppositiepartijen nodig. Ook d 66 zou je zeggen. Hoe denken ze dat nu op te lossen? Nou, ze denken dat eigenlijk op dit moment voorlopig maar eventjes niet op te lossen. Want volgens Halve Zijlstra is het nu eenmaal zo dat er eerst een meerderheid voor de plannen moet zijn in de Tweede Kamer. Een meerderheid ook liefst zo groot mogelijk. En hoe dat dan in die Eerste Kamer moet, dat willen ze dan later nog maar eens zien. Volgens Zijlstra is de tijd voorbij dat de coalitie nu iedere keer bij voorbaat al gaat werken aan een meerderheid in de Eerste Kamer. Want dat is toch voorlopig niet aan de orde.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 Ja, Wat Halbe Zijlstra van de VVD betreft is, gaat het kabinet en gaat de coalitie dus voorlopig niet bij voorbaat meer zoeken naar een uh, meerderheid in de Eerste Kamer. Zoals ze eerder nog wel hebben gedaan met bijvoorbeeld het Woonakkoord. Voorlopig eerst maar eens even koersen op die Tweede Kamer. En wat er dan in de Eerste ge gebeurt, dat ziet de coalitie later wel. Dankjewel Wilco. Wilco Boom. Gemeentehuis van de Duitse stad Ingolstad houdt de man meerdere mensen gegijzeld. Meldt de politie in Beieren. Correspondent Wouter Meijer is nog meer bekend over de beweegredenen van de man. Nou ja, het was al een tijdje een gerucht. De gijzelingen is al bezig sinds 9 uur vanochtend. Maar nu meldt ook de plaatselijke krant dat het gaat om een man van 23. Die al een tijdje lang een medewerker van de gemeente stolkt. Uh, hij is daar zelfs voor veroordeeld. En zou eigenlijk in een kliniek zitten. Dus als hij het is, dan is hij ontsnapt uit de kliniek. Uh, die waarschijnlijk het op die medewerker gemunt heeft. Weten we al hoeveel mensen in het gemeentehuis zijn? Nee, de politie zegt dat ze wel contact hebben met de gijzelnemer, maar niet kan beoordelen hoeveel mensen hij nou precies in zijn macht heeft. Uh, behalve dat er niet meer dan tien zijn, zeggen ze... Uh, ze kunnen ook niet zeggen wat hij voor wapens heeft. Blijkbaar zijn hij wel bewapend. Intussen is de hele omgeving van het stadhuis afgezet. Um, het plein daarvoor is afgezet, journalisten mogen niet in de buurt komen. En de burgemeester van de stad die was wel in het raadhuis... maar heeft zichzelf in veiligheid kunnen brengen. En nou zou niemand minder dan bondskanselier Merkel vanmiddag juist campagne voeren... en een toespraak houden vanuit Ingolstad. Gaat dat nog door? Nee, dat is afgezegd. Uh, eventjes vroeg zich natuurlijk af of het daar misschien iets mee te maken zou hebben. Want ze zou die toespraak ook precies houden op het raadhuisplein voor het oude raadhuis. Uh, ze doet dat graag in de, in, in de buitenlucht met een mooi achtergrondplaatje, mooie camera, geniek. Uh, het 16e-eeuwse raadhuis daar zou ook ideaal zijn. Maar na een paar uur twijfel heeft men nu zojuist de knoop doorgehakt. Ze komt niet. Het was pas gepland om vijf uur vanmiddag het optreden van Merkel. Maar ja, je weet niet hoe zo'n gijzeling afloopt. En toen net is besloten om da daar dat optreden af te zeggen. Correspondent Wouter Meijer. Vervoersbedrijf Arriva krijgt van België... voorlopig geen toestemming voor een treinverbinding... tussen Den Haag en Brussel. Arriva had om toestemming gevraagd... om vanaf volgend jaar de Lage Landenlijn naar Brussel te laten rijden. Maar de Belgische spoorbeheerder InfraBel... weigert de vergunning af te geven. Waarom is het niet bekend? De Lage Landenlijn is een project van Arriva, de gemeente Den Haag en de Brusselse luchthaven Zaventem. Volgens Arriva is het plan niet van de baan. Volgend jaar vragen ze opnieuw toestemming voor het jaar 2015. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Er dreigen acties acties bij het centrale distributiecentrum van Warenhuis VND in Nieuwegein. Daar worden vandaag door fnw bondgenoten handtekeningen verzameld... ter ondersteuning van de stakers in het Groningse Aduard. Dat VND-distributiecentrum sluit volgend jaar en de stakers eisen een betere ontslagvergoeding. Als hij er niet komt, dreigt de vakbond ook met acties in Nieuwegein. Maar voorlopig wordt er alleen gestaakt in Aduwart, hier in Groningen. De actieballonnen worden opgeblazen en de stakers komen zo meteen naar buiten. En dan worden ze toegesproken door Johan Kiel van de FNV. En op het moment dat Groningers kwaad zijn en dan gaan ze met elkaar hand in hand, dan strijden ze voor hetgeen waar ze eigenlijk recht op hebben in deze tijd. Zijn jullie echt zo boos? Ja, we zijn heel erg boos. Maar je moet er wel wel lachen. Ja, ik hou je niet zo van. Nee, maar waarom, waarom sta je hier als staker? Nou ja, we willen gewoon graag wat meer, uh, meer geld zien. Een sociaal plan deugt niet. Ik ben uh, voor twee jaar terug zou ik als chauffeur eruit gaan. Ik heb gekozen voor het magazijn. Teruim en pensioen. En nu binnen twee jaar uh, sta ik weer op straat. En met een uh, verkeerssociaal plan. Als u twee jaar geleden uit was gegaan had u een veel beter sociaal plan Dan had. had ik dat oude sociaal plan gehad. Ja. Wat vindt u van de wijzen van de, van de directie? Dat uh, vind ik niet correct. Ze hebben ons uh, jarenlang hier veren in uh, onze achterste uh, gestoken. Gezegd, uh, fantastisch personeel. Nou, laten ze nou ook eens een keer uh, waarderen dan. Johan Kiel, net 50 stakers toegesproken, net zoveel als vorige week. Is correct. Dus meer dan de helft is nog aan het werk. Is nee, dat een teleurstelling? Is, is, is, dat, is, dat is niet terecht, meer dan dus de helft is nog aan het werk natuurlijk. We hebben te maken natuurlijk met de vakantieperiode waar we in zitten. Die mensen zijn er niet bij. Er zijn vanochtend vroeg om 8 uur nog zes uitzendkrachten naar binnen gaan. Twee uur later kwam er nog iemand. En daar zijn ze nog niet in overtreding mee. Dus maar, neem van mij aan als die 50 mensen staat, dat de productie aan de binnenkant stil ligt. U krijgt ook steunbetuigingen van andere collega's in het land. Hoe zit dat? Een nieuwe Gein, het grote nieuwe centrale distributiecentrum, waar alles naartoe overgeheveld wordt. Ook daar klinkactie geladen. Ja, die zijn op dit moment, die zijn op dit moment ook uh, pissed off, als ik dat zo mag zeggen. Uh, ze, ze zijn absoluut solidair ook met de collega's. De, uh, de mensen in, in uh, Nieuwe Geinberaden zich ook in principe. Ze zijn met een handtekeninglijst uh, rond om uh, Jacob de Jong, no, uh, jongen nog eens een keer duidelijk te maken. De baas, hè? Ja, de grote baas. De grote baas, de CNO. Uh, om die duidelijk te maken dat het menings is voor de mensen. Op het moment dat hij niks van zich laat horen, dan, ja, dan kunnen daar ook eventueel acties gaan volgen. Oh, dus Johan Kiel van FNV Bondgenoten in gesprek met Rienk Kamer. De accountant van woningcorporatie Vestia is door de tuchtrechter voor accountants op de vingers getikt en berispt. Hij heeft zijn werk niet goed gedaan. De zaak werd aangespannen door Vestia en door Pieter Lakenman van Sobi. Economieverslaggever Gert-Jan Dennekamp. Leg uit, wat is er precies misgegaan? Ja, die verklaring van een, een, een, de rol van een accountant is eh, enorm belangrijk bij bedrijven. En eh, als de accountant zegt de cijfers kloppen dan moeten ze ook uh, kloppen. En wat we weten bij Vestia is dat die cijfers helemaal niet klopten. Daar is 2 miljard in verdampt in die organisatie... om die op de been uh, te houden. En dat is geld wat eigenlijk naar sociale woningbouw had moeten gaan... wat opgebracht is door de huurders en ineens verdween. Dus vroegen partijen zich af, heeft de accountant zitten suffen? En de toezichthouder, de AFM, uh, Vestia zelf en uh, Sobi van Pieter Lakenman... die zeggen eigenlijk... De accountants, eerst uh, Deloitte en later KPMG... die hebben gewoon niet opgelet uh, wat er mis is gegaan bij Vestia. En de accountantskamer heeft nu wat betreft KPMG gezegd... dat de accountant inderdaad... Uh, niet goed heeft gewerkt. Uh, hij heeft een niet te onderschatten wijze, op een niet te onderschatten wijze, de gedrags- en beroepsregels overtreden. Dus dat is een, uh, een zware berisping die uh, hem daarop wacht. En uh, de account andere accountant, die daarvoor accountant was, Deloitte, Lloyd? Ja, ja. daarvan zegt de accountantskamer: die heeft op zich de zaken wel op orde gehad. Die heeft gedaan wat uh, de accountant moest doen. Maar. Dat was ook zijn verweer, geloof ik. Hè? Van jou, alles is na mij gebeurd, uh, geloof ik. Ja. ja, dat was voor een deel het verweer. En ook zaten wat technische dingen in. Maar de tweede kant van KPMG, die heeft eigenlijk het dossier overgenomen. Had onvoldoende kennis uh, uh, uh, over de problemen die speelden bij uh, Vestia. Heeft er onvoldoende op gelet. Um, uh, zijn onderzoek had onvoldoende diepgang. Hij was niet voldoende kritisch, zegt de accountantskamer. En dat leidt tot deze berisping. Overigens. Had hij die ook al van zijn werkgever uh, gekregen. Dus feitelijk voor hem betekent het allemaal niet zoveel. Want ja, als het om zoveel geld gaat. dan verwacht je eigenlijk ook. of denk je van. Uh, heeft dit ook nog financiële consequenties? Nou, dat zou kunnen. Vestia. die beroept zich nog. Uh, of die bekijkt dit vonnis. en uh, moet nog bepalen. of men vervolgstappen wil uh, zetten. Uh, andere partijen doen dat ook nog. Want ja, het zou kunnen dat ze zeggen: van in, dit, uh, in deze uitspraak. zien we voldoende reden. Om niet alleen de accountant, maar ook het bedrijf achter de accountant, KPMG, verantwoordelijk te houden. Maar op dit moment weten we niet of dat het geval is. Dankjewel. Economieverslaggever Gert-Jan Dennekamp. Sport. Alex Pastoor is ontslagen als trainer van NEC. Vanwege de slechte resultaten denkt de clubleiding dat er geen goede basis meer is voor een goede samenwerking. Technisch directeur ad interim Edo Ophoef. Uh, wij hebben vandaag besloten om. Uh de overeenkomst tussen Alex Pastoor en NEC te ontbinden. Ja, op basis van uh, natuurlijk de sportieve prestaties zoals die er zijn. En uh, ja goed, wij achten dat op dit moment de juiste beslissing en, uh, en overeenkomstig uh, het alle respect wat wij ook met onze trainer Alex Pastoor hebben. Uh, maar goed, uh, de voetballerij is soms uh, uh, hard en uh, uh, moeten er beslissingen genomen worden. En dat is de reden waarom dat wij tot deze beslissing gekomen zijn. Was de chemie met de spelersgroep was die ook weg, volgens u? Heeft u heel veel gesprekken gevoerd de afgelopen dagen? Ja, we hebben heel veel gesprekken gevoerd. Uh, wat de redenen daar exact voor zijn, dat is uh, uh, tussen Alex en, uh, en mij persoonlijk. Uh, het is puur en alleen laat het duidelijk zijn, het heeft niets te maken met de persoon alles bestoord. Het heeft ook niet zozeer met zijn kwaliteiten te maken, uh, uh, die zijn ontegenzeggelijk daar.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 Gewoon een mededeling en uh, gesprek wat we voerden, dat was, uh, was prima en kort en zakelijk. En, uh, en zo hoort het ook. Dat het uh, bij uh, een mechanisme in deze sport hoort, uh, dat weet je. En uh, daarom uh, wil ik er ook niet al te moeilijk over doen. Jij kwam vanmorgen hier op het stadion en kreeg in een kort berichtje te horen, het is uh, over? Nou, als je alle feiten op een rijtje zet, dan komt het uh, daar uh, op neer, ja. Al dus Alex Pastoor, Ronde Groot en Wilfried Brookhuis nemen voorlopig de taken waar van de ontslagen trainer. Verkeersinformatie. Erwin de Hart bij de AWB. Goedemiddag, dit zijn de verkeersfeiten op een reisje. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... staat een file van 2 kilometer tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer. Het is allemaal te maken met een ongeluk op de A10-ring Amsterdam-Oost... richting Noord bij Zeeburg. 2 kilometer, twee rijstroken zijn daar ook afgesloten. 4 kilometer file staat op de A76 België richting Heerlen... tussen Knoopend Keerensheide en Schinnen. Er is daar een spoedreparatie van de vangrail aan de gang... daarom is de linker rijstrook afgesloten. En op de A76 Heerlen richting Geleen... Staat tussen Nut en Geleen drie kilometer. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. Dankjewel, Erwin. Het belangrijkste nieuws. Fractievoorzitter Halbe Zelstraan van de VVD reageert op kritiek. Pecht tot. De verschillen zijn te groot. Gijzeling in gemeentehuis in Duitse Ingolstad. Motief nog onduidelijk. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, zometeen weer een vraag over werk tijdens de werklunch. William de Jager wil graag radiopresentator worden... en we gaan eens kijken of we daar een handje mee kunnen helpen. Voor In de Praktijk begeven we ons deze week in de wereld van de cruisers.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 Dit is Radio 1, de werklunch. Het is maandag en tijd voor de werkplaats. Dat is de rubriek waarin we vragen van luisteraars beantwoorden... over de zoektocht naar werk. William de Jager studeerde met een hoogcijfer af op de School van Journalistiek. Hij liep een succesvolle stage bij RTL. Maar helaas, daarna liep het journalistieke spoor dood. Hij heeft het gevoel dat hij nergens voet aan de grond krijgt. En dat terwijl zijn droom is om radiopresentator te worden. Nou, we geven hem de kans om ervaring op te doen... want hij krijgt een gastcollege van een oude rot in het vak... Maarten Bleumers nam William mee naar een van onze studio's. Is dit een bekende omgeving voor jou, William, waar we nu zitten? Ja, absoluut. Ja, ik, ik bedoel, mijn handen gaan bijna jeuken. Ik bedoel, ik nee. zie hier Dalet, uh, ja, een ja, programma ja. waar ik op school veel mee gewerkt heb. Dus uh, ja. ja, dit is uh, de ruimte waarin ik zou willen zitten eigenlijk. Wat, wat doe je nu? De harde praktijk is dat ik dus nu... Twee dagen in de week, twee avondjes in een supermarkt werkt. Notabene echt op steenworp afstand van de school voor journalistiek. Dus dat is ook niet echt uh, altijd even leuk als er dan een autocent binnenkomt binnenkomt lopen. Uh, ja, en ik, zit dan, ik, zit dan, ik ben afhankelijk helaas van, uh, ja, van, van werk en inkomen, van ja. de bijstand. Dus, uh... Wat is voor jou carte blanche de droomplek? Ja, dat is echt presentator worden bij met het oog op morgen. Heb je toevallig gisteravond geluisterd? Ik heb gisteravond wel geluisterd naar uh, Met het Oog. Om ja. Ja. Wie presenteerde? Erik Kortom. Zo, een hele goede avond en welkom bij Het Oog. Het is mijn allereerste, dus ik zal proberen u met lichte, klamme handjes zo goed mogelijk langs onze onderwerpen te leiden. Voor een heel ervaren klammer. presentator, dan toch klamme handjes. Heb je presentatieervaring? Ik heb wel al uh, heel lang geleden. Uh, zat ik al bij toneelverenigingen. Dus ik heb uh, eigenlijk nooit vrees gehad om ja, mezelf. Te presenteren, als het ware. Uh, ik heb uiteraard ook voor, voor de school voor heb ik wel het een en ander mogen doen. Je gaat een masterclass krijgen van een bekende presentator. Heb je daar zin in? Uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Laat maar komen. Hey, Goedendag. dag. Goedendag. Govert van Raken. Ja, de stem van Radio 1. En ja, jij met William? Ja, om kennis te maken, William. Wij hey. zeiden vroeger altijd gek scheren. U slaapt hier, omdat <laughs> altijd als je Radio 1 aanzet. Dan, Hoor je Govert van Brakel in de. Ja. Ja, niet je hele loopstil lichten, maar Govert van Brakel staat, uh, staat bij ons in de studio. Ja, lang geleden ben NCRV begonnen, maar ik heel kort door de bocht. Uh, van politiek tot sport. Uh, en dat zo ongeveer 400 uur per dag, 7 uh, dagen per week op de radio. Ik, ik, kan, <laughs> zeggen, ik kan zeggen, ik heb, de, ik heb de droom gerealiseerd die William nu heeft. Ja. Volgens mij moeten jullie uh, naar de andere kant gaan lopen. Naar de andere kant van uh, de Ruit. William, ja, want uh, jij mag als deze reportage is uitgezonden in de uitzending. Onze presentator Jurgen van den Berg gaan interviewen. En als het goed is heb je daar iets voor voorbereid, een tekstje. En dat kun je nu met Govert alvast een beetje in de stijgers zetten. Govert, ik geef het over aan jou. We zitten in de spreekcel. Dan ga je gang. En ik geef het stokje weer door aan William. Want we gaan luisteren wat hij heeft voorbereid. En we gaan vooral luisteren hoe het klinkt wat hij zegt. En dan klinkt er plots een ander stemgeluid... Niet meer dat van Jurgen, maar van mij, gastpresentator William de Jager. De komende vijf minuten luncht u met mij. Ik zou zeggen, uh, William, je bent uh, erg van klemtonen geven. Hè? In uh, de zinnen die jij geeft. Jij maakt bijvoorbeeld de komende vijf minuten heel belangrijk. Lezen eens zonder die komende vijf minuten belangrijker te maken dan ze zijn. Want het maakt de luisteraar niet veel uit of het 4,5, 5,12 is of 2,30. De komende vijf minuten luncht u met mij. Ik kan het nog zachter zeggen. Hè? De komende vijf minuten luncht u met mij. De komende vijf minuten luncht u met mij. Kun je een, een, een presentator echt voorbereiden... op die eerste minuten werkelijke uitzending? Daar is hij niet echt op voor te bereiden. Kijk, de een is minder nerveus dan de ander. Maak jij een fout? In de eerste zin... Dan zit je daar onbewust over na te denken. Ja. Heb je de pest over in. Waardoor zin 2 ook gammel wordt. Zin 3 ook niet best komt. Dus je, Dan heb je een heel herstelproces. Terwijl je ondertussen wel hoorbaar bezig bent. Uh, ik heb heel veel krantenoverzichten uh, mogen lezen. En dan, uh, dan sloeg ik per ongeluk een keer het woordje niet over. Ja, dat is heel essentieel. Maar toen dacht ik, wat kan het mij schelen? Ik ga dit niet herstellen. Ik lees die zin gewoon keurig tot het einde. En de knappe die erachter komt, dat ik een woordje heb uh, overgeslagen. William... Als jij mij interviewt over het onderwerp uh, eten en drinken... dat doen we in één minuut. Dan gaan we daarna kijken of je er wat aan hebt... als het om Jurgen gaat live. Mag ik weten, wat is jouw favoriete Italiaanse gerecht? Mijn uh, favoriete Italiaanse gerecht is een uh, pizza. De ordinaire pizza, ham, uh, kaas uh, en uh, fungi, champignons. Wat je nu hoort, William... Ik, ik, geef jou, ik, ik geef jou een opdrachtje. Vraag mij over eten en drinken. Ja. Maar jouw eerste vraag is al... Hou jij van Italiaans eten? Dat is niet mijn invulling van eten en drinken. Dat is jouw invulling. Besloten, ja. Jij zet mij al op het spoor van Italiaans eten. Vraag mij, wat heb je gisteren gegeten? De wat-vraag doet het altijd. Wat heb je eraan gedaan? Wat is het resultaat van uw plan? Dat krijg je van iedereen die je interviewt... Een antwoord op. Ja. Kun je hier wat mee, William? Het, is absoluut, het snijdt absoluut hout, wat Govert zegt. <laughs> die heb je vast binnen, ja, gelukkig. Al die jaren niet voor niks op de radio geweest. Uh, William heeft moeite om aan de bak te komen op dit moment. Wat kan hij doen? Ik zou altijd zeggen, sla je vleugels op lokaal, regionaal niveau uit. En als je eenmaal binnen bent, zul je merken, William... er is altijd wel iemand ziek, er gaat altijd wel iemand weg. En dan, dan gaat die bal hopelijk... Rollen. William mag in onze uitzending Jurgen gaan interviewen. Hoe ga je dat aanpakken? Ja, ik wil het graag hebben met hem over de kunst van het radio-interview. Ik... En qua komende dagen, want we, zitten, we spreken dit op woensdag, uh, zijn we nu aan het spreken. Nou, dan heb je een aantal dagen voor de voorbereidingen. Hoe ga je die benutten? Uh, ik denk met een koptelefoon uh, en een. Uh, ja, een, een, een geluidsprogramma en. Uh... Ja, zelf maar wat teksten schrijven, et cetera. En weet je wat wat, weet je wat heel aardig wat nog een aardig trucje is? Jurgen zegt iets. Jurgen zegt bijvoorbeeld... heb ik nooit bij stilgestaan. Dat hoor jij als uh, interviewer. En dan zeg jij, heel verbaasd... nooit bij stilgestaan, Jurgen. Daarmee dwing je hem... terug te komen, op... Terug te komen ja. op wat hij zegt. En dan heb je heel snel in de gaten... als hij het niet kan, dat hij, dat hij maar wat gezegd heeft. En als hij het wel kan dan krijg jij een klein pareltje human interest erbij. Je hoeft hem alleen maar zijn eigen woorden terug te geven. Wij gaan een sprongetje maken van deze reportage naar uh, maandagmiddag. We laten Jurgen gewoon helemaal niet meer aan het woord komen. Uh, een tune, jouw naam en dan mag jij de uitzending overnemen. Succes, William. Dank je wel. Dit is Radio 1. Lunch met gastpresentator William de Jager. Goedemiddag allemaal, ja, op dit moment komt Jurgen eventjes niet meer aan het woord en neem ik het heel even van hem over. En ik kan ook wel zeggen met licht klamme handjes, net als Erik Korton, want als je ineens de microfoon van Radio 1 voor je neus hebt, dan ja, lopen de rillingen wel een klein beetje over je lijf. Um, Jurgen, is dat niet gek voor jou, dat ik nu ineens hier zo het van jou overneem? Uh, ik was ervan op de hoogte van tevoren, moet ik je eerlijk zeggen. Maar is het al eerder gebeurd in de geschiedenis van lunch... en in jouw rijke radiogeschiedenis? Dat iemand uh, hier uh, in plaats van mij ging zitten. Uh, als ik op vakantie ben, dan word ik vervangen door uh, in dit geval Guilherme. Die gaat het de uh, komende tijd ook weer doen. Want ik mag weer even een tijdje op vakantie. Dus dan wel, maar niet, niet staande in de uitzending, nee. Heel goed. Uh, nou, zoals je zojuist al kon horen, Jurgen... wil ik het graag met je hebben over uh, de kunst van het radio-interview. Uh, nou, je hebt je sporen wel verdiend bij de radio. Je bent al heel erg lang bezig. Uh, kun je mij vertellen, wat is een kenmerk van een, van een goed radiointerview? Laten we er gewoon even een soort mini media van maken. Niet zo beladen als daarnet. Maar ja, kun je me vertellen, wat, wat vind jij nou een echte goede radio Wat is het kenmerk daarvan? Ja, je bedoelt de persoon of, of het onderwerp? Ja, eerst het onderwerp en daarna de persoon. Nou ja, nee, kijk, daar maak je eigenlijk al het je al verschil. Want um, kijk, de, de, soms zijn het gewoon ook de onderwerpen die je gewoon over het voetlicht wil brengen. En, dan, en dat vergt gewoon een andere aanpak, denk ik, dan dat je uh, bijvoorbeeld een politicus interviewt... waarvan je denkt dat hij de boel uh, zit uh, te flessen, uh, zit, zit te liegen. Dus het kan zijn dat iemand niet zoveel ervaring heeft als een politicus met het, met het geven van een interview... maar waarvan je het onderwerp dus belangrijk genoeg vindt om het op de zender te brengen... dan, ja, dan vergt dat ook een beetje een aanpak dat je diegene een beetje er doorheen leidt... en dat vooral het onderwerp waar hij het over wil hebben, dat dat dat nou ja, dat, dat uh, mooi neergezet wordt. Uh, en bij een uh, politicus kan je uh, een iets andere aanpak kiezen, waardoor je er misschien wat feller wat, uh, wat in gaat. Wat, wat strenger, wat uh, kritischer ook. Misschien. En wat, wat heeft jouw voorkeur? Waar liggen jouw sterke kant als het gaat om interviewen? Uh, nou, ja, goed, ik vind zelf, ik kan wel eens een kritische vraag stellen. Uh, maar ik moet je eerlijk zeggen, dat, uh, dat ik, ik denk dat, dat een van de kwaliteiten wel is. Dat, dat als iemand een, een verhaal te vertellen heeft, dat ik, uh, dat ik ook uh, mezelf een beetje kan wegcijferen. Dat het gewoon dat, dat verhaal belangrijk is om, om, uh, te, om te laten vertellen. En hoe cijfer je jezelf weg? Nou ja, door niet, door niet uh, altijd maar uh, bedweterig te doen... Of, uh, of juist een aanvullende vraag te stellen... waardoor diegene uh, die je interviewt even op het spoor wordt gezet... van, oh ja, dat, dat moet ik ook nog vertellen. Uh, dat weet je dan vaak uit een voorgesprek bijvoorbeeld. Uh, dat je hem dus helpt om naar het eind van dat verhaal te komen... dat je graag dat verhaal uh, verteld wil hebben. Nou, ben jij een radiobeest puur zang... als ik het eventjes in mijn eigen woorden mag uh, betitelen. Uh, ja, hoe zorg je er toch voor dat je toch steeds dat enthousiasme heeft... om, om gewoon echt... De beste informatie uit jouw geïnterviewde te halen? Um, ja, nou ja, goed. Wat daar ook belangrijk bij is, is volgens mij dat je een hele brede belangstelling hebt. Je moet gewoon uh, van heel veel dingen uh, iets, iets vinden of, uh, of, of willen weten, daarover met name ook. Kijk, als je bij 9 bij van de 10 onderwerpen al denkt: nou ja, ah, het interesseert mij eigenlijk in zak... dan wordt het, wordt het eigenlijk nooit een goed gesprek. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, dat, dat je, nou ja, dat, dat ik wil graag dingen weten, ik hoor graag nieuwe dingen van mensen. Um, en verder is het gewoon uh, eigenlijk net als voor jou een jongensdroom... dat ik hier ook zit. Dus in die zin voelt het ook niet als werken. Het is ook gewoon een soort hobby. En, en is het ook gelijk makkelijker om het, om het te doen. En als het dan gaat om, om ja, echt concrete namen uit de radiowereld... Uh, ja, wat zijn dan nou voorbeelden voor jou geweest? Of nog steeds? Ja, wat ik, wat ik net zei, he, van dat, dat je. Kijk, ik vind het mooist om, om iemand te hebben die een mix heeft van uh, de aardige buurman next door, zeg maar. Uh, maar die ook af en toe best een kritische vraag kan stellen. En dan vind ik bijvoorbeeld Rob Trip is daar een heel mooi voorbeeld van. Vooral uit zijn radioperiode. Kijk, hij is nu de presentator van het 8 uur journaal. Dan moet hij toch heel veel dingen ja, voorlezen die al van tevoren bedacht zijn. Daar komt het niet zozeer op live interview aan. Dat gebeurt natuurlijk wel eens in het journaal, maar in verhouding niet zo heel veel. Maar toen hij bijvoorbeeld het Radio 1 journaal deed, s ochtends. luisterde ik daar met heel veel plezier naar. Omdat hij en een prettige... Een uh, man was waarmee je s'morgens wakker werd. Dus hij, hij maakte gewoon een leuk en prettig beluisterbaar radioprogramma. En waar nodig stelde hij ook gewoon kritische vragen. Uh, met, met genoeg uh, bagage achter zich. Om, uh, ja, om, om daar dan toch een aardig gesprek van te maken in een paar minuten. Dus in die zin is dat wel iemand waar ik altijd veel waardering voor heb gehad. Een aardig gesprek. Uh, bij deze draag ik graag het stokje weer over aan jou. Zijn we al als... klaar? Ja. Oh, oké. Okay. Nou, uh, ja, uh, wat we dan altijd zeggen, William, is wat, wat, wat vond je er zelf van? Mooi podium. Ja, <laughs> ja. een unieke kans om... BNN nieuwsradio kan bellen als iemand nodig uh, uh, Ja, <laughs> zeker. Ja, Shorts, uh, hier zit ik. <laughs> ja, goed. Um, uh, nee, maar ik bedoel, vond, je, vond, je het, vond je het goed gaan ook? Denk je dat Govert het ook prima vond? Ik hoop het. Ik, uh, ja, ik ben graag benieuwd. Uh, Govert kan me altijd bellen. Ging niet nog even uh, terug met je Bluis, of niet? Of? Ik denk het wel, ja. ja, ja ik het Govert wel kan even, jou bellen. Ik zou hem bellen als ik jou was. <laughs> als je wat wil weten. Ja, ik zou contact met hem opnemen. Ja, absoluut. Oké. Okay. Nou, goed. Uh, fijn dat je er was. Um, en daarmee sluiten we dus deze werklunch. De werkplaats voor vandaag. Zijn droom is om radiopresentator te worden. We houden hem in de gaten. Wie weet komen we wel ergens tegen binnenkort. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Crisis of niet, in de wereld van de cruisers gaat het goed. De passenger terminal Amsterdam die krijgt steeds meer schepen aan de kade. En daarom neemt Maarten Bleumers daar deze week een kijkje. Ja, Kunnen we even een stapje naar buiten doen, meneer de Gaaf? Oh, ja, u, u lacht erbij, want het, het regent. Hè? Maar Ik wil toch even dat, dat beeld hebben. We zullen het heel kort houden, maar we kijken over de kade. Hoeveel verdiepingen is deze? Uh, ik denk zo'n tien verdiepingen. Ja, dat is de eentje, dat is de Prinsendam, een mooi cruiseschip. Dan ligt er nog eentje naast, de Carnival Huppelde Wat is dat voor soort? Uh... Uh, Carnival Legend, dat ja. is een uh, Amerikaanse rederij. Net trouwens als uh, de Holland-Amerika-lijn. En de Carnival zit zo'n 2200 passagiers. En die mensen zijn hier voor een dagje. Ah. En de passagiers van de Holland-Amerika-lijn... Uh, die eindigen of beginnen hun cruise vandaag in Amsterdam. We doen weer even een stapje terug naar binnen, want we staan uh, in de regen... Ja, dat is natuurlijk jammer voor die toeristen die hier naartoe komen. Want dat worden er steeds meer, hè? Ja, gelukkig wel. Ja, ja dat is dus... voor u natuurlijk mooi. En, en steeds meer via de cruises. Ja, klopt. We hadden vorig jaar, of dit jaar, hebben we 140 cruiseschepen in totaal. Volgend jaar staan we al op 151. En in 2010, om te vergelijken, stonden ja. we op 91 cruiseschepen. Enormd dus het is erg populair. Ja. ja, u bent commercieel directeur van de Passengers Terminal Amsterdam. Is er, is er bij de Passengers Terminal nog ruimte voor groei? Uh, op de huidige locatie niet heel erg meer. Kijk, we zien die groei, die, die gaat door, ook in de komende jaren. En om die groei te faciliteren is er op termijn wel behoefte aan een tweede terminal, ja, absoluut. Daar wordt ja. al over nagedacht, daar wordt al oh, goed voor gekeken. Dat klopt, we zijn bezig met een haalbaarheidsonderzoek. Ja. Ja, ja. Daar gaan we het deze week nog wel, nog wel verder over hebben. Um, ik moet mijn paspoort meenemen hier naartoe. Klopt. Ja. Er gebeurt hier internationaal van alles. Hè? Dat hebben mensen misschien niet zo in de gaten als ze hier voorbij rijden met de trein of met de auto ja. en zo'n schip zien liggen. Maar dat, dat kan gewoon zomaar Amerikaans grondgebied zijn. Klopt. We zijn uh, Schiphol in het klein, zeg ik altijd maar. Want alle faciliteiten die ook op Schiphol zijn, hebben wij ook in de terminal. Dus er is ook Marechaussee, er is douane, er is uh, tassencontrole, er zijn poortjes, de bagage wordt gescand. Dus wat dat betreft is het, uh, is het net als Schiphol. Ik ga dat volgen deze week. Um, met u, maar ook met de mensen op de vloer. Ik zal een cruise schip bezoeken, ik zal met een kapitein praten. Heel, heel even daarop vooruitlopend. Heeft u zelf nog wel eens een beetje dat loveboatgevoel hier? Elke keer als er een schip aankomt. Niet waar. Absoluut. Ja echt? Het is prachtig. Ja. <laughs> Dank je ik ga het allemaal meemaken. Kijken of ik dat gevoel ook kan krijgen. Dankjewel. Morgen de eerste reportage van Maarten Bleumensel rond dit tijdstip. Dus vlak voor half twee in de praktijk deze week in de wereld van de cruises. Dit is Radio 1. Met het NLW-journaal, hier is Jan van der Putten. Fractievoorzitter Zijlstra van de VVD vindt onderhandelingen tussen het kabinet en oppositiepartij D66 over de bezuinigingen voorlopig niet nodig. De deur voor gesprekken staat altijd open, maar het moet wel zinvol zijn, zegt Zijlstra. De standpunten liggen volgens hem te ver uit elkaar. D66-leider Pechtold verbaasde zich vanochtend over een telefoontje van minister Dijsselbloem van Financiën. Die zou gezegd hebben dat het kabinet voorlopig verder gaat met plannen maken zonder overleg met de oppositie. Het kabinet heeft de steun van oppositiepartijen nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De accountant van woningcorporatie Vestia is door de tuchtrechter voor accountants berispt. Vestia kwam begin vorig jaar in grote financiële problemen door extreem riskante beleggingen. De tuchtrechter concludeert nu dat de accountant van KPM niet professioneel en kritisch genoeg was. En in Amsterdam is veilingmeester Jan-Pieter Glerum overleden. Glerum werd gezien als een van de beste veilingmeesters van Europa. In de jaren 90 was hij acht seizoenen lang het gezicht van het trosprogramma Eenmaal Andermaal. Jan-Pieter Glerum was 70 jaar. En dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er is een ongeluk gebeurd op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Dat levert een file op van drie kilometer tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knoop het Velsen. De linker rijstrook is afgesloten. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Knoop het Watergraafsmeer twee kilometer file. Komt door een ongeluk op de A10 ring Amsterdam-Oost richting Noord voor Zeeburg twee kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A76 uh, wordt uh, een spoedreparatie uitgevoerd richting Heerlen... tussen Kropet-Kerensheide en Schinnen, 5 kilometer. En op de A76 richting Geleen tussen Kropet-Ten-Essen en Geleen... ook 5 kilometer file. In beide gevallen is de linkerrijstrook dicht. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL.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 om netjes hun brood te verdienen. Het wordt onmogelijk voor Nederlandse werkzoekenden... om daarmee te concurreren. En Dus moet de EU in actie komen, vindt Asje. Dat schreef hij in een brief in de Volkskrant. Er moeten harder afspraken worden gemaakt. Luidt Asscher uh, terecht de noodklok... en zorgt de forse toename van buitenlandse arbeidskrachten... voor problemen? Of is het van tijdelijke aard... en zal uiteindelijk de Europese Unie er sterker uitkomen? Ik praat erover met Emin Boskoert. Zij is de Europarlementariër van de PvdA. Mevrouw Boskoert, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, ja of nee, dat zijn de antwoorden die u mag geven. Europa gaat naar Asscher luisteren. Ja. Dit was ook zonder crisis een groot probleem geweest. Minder. Dus nee, zeg ik dan maar even. Nee. Dit is koren op de molen voor anti-Europeanen. Ja. En dan de stelling, het is terecht dat minister Ascher de Oost-Europese arbeidsmigratie wil aanpakken. En u mag natuurlijk daarop reageren, waar u ook maar bent. Dus laat het weten, bijvoorbeeld via sms, eens of 7070, 70, dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. En mevrouw Boskoort, wat zegt u tegen de stelling, eens of onneens? Uh, ik ben het er zeker mee eens. Uh, en ik denk, uh, als we het over dit onderwerp hebben... dat dat bij de eerstvolgende ministerraad... Uh, die gaat over sociale zekerheid en werkgelegenheid op Europees niveau... dan heb ik het over een Europese ministerraad... dat het gewoon agenda punt nummer één moet zijn. Want uh, er zijn problemen... en die problemen moet je dus oplossen in Europees verband. En dat betekent dat er een aantal uh, regels die er nu zijn... en die dus niet goed werken... Uh, denk aan misbruik uh, eh, via allerlei detacheringsconstructies... of uh, schimmige constructies via uitzendbureaus of ZZP-statussen. Uh, daardoor gaat het mis. En die uitbuiting moet je aanpakken. En dat moet zo spoedig mogelijk. Als je dit laat liggen, dan neemt inderdaad uh, uh, het draagvlak af. Ja, terwijl wij maar... Nederland... De kop van het verhaal is natuurlijk uh, dat, hij, uh, dat hij iets wil doen aan die arbeidsmigratie. En dat lijkt me nou toch juist uh, een onderdeel van die open grenzen die we hebben in, uh, in Europa. Nou ja, Europa is natuurlijk voor een deel ook opgericht omdat we graag die open grenzen wilden hebben. Waar het ging over handel, maar ook over arbeid. En uh, dat is uh, een groot goed. Uh, heel veel Nederlanders, echt heel veel Nederlanders, werken met plezier in Duitsland. Uh, we gaan naar België omdat het uh, tijdelijk slecht gaat... met de woningbouw in Nederland. En heel veel Nederlanders gaan daar nu aan het werk. In de horeca in Spanje werken heel veel Nederlanders. Dus en het dat is moet niet zo dat dat, dat dat principe op de helling moet, wat u betreft? Dat principe dat moet blijven staan. Maar we moeten wel zorgen dat dat principe, dat een mooi principe is... dat dat niet misbruikt wordt. En daar maak ik me enorm boos over dat er uitgebuit wordt. Dus we moeten zorgen dat de werkgevers niet meer de mogelijkheid krijgen, de malafide werkgevers... Uh, om misbruik te maken van regelingen die er zijn... en waardoor dus op oneerlijke uh, manier wordt geconcureerd tussen werknemers. Nou, want dat is een beetje de kritiek op de brief van Asscher... dat daar niet heel erg concreet in staat hoe hij die problemen dan uh, wil oplossen. Daarom zeg ik agenda punt nummer 1 bij de eerstvolgende ministerraad... waar je dus ook aan zal schuiven, ja. uh, om dit te bespreken. Want het moet concreet ingevuld worden. Zoals ik al zei, die, werkge die, die, uh, die regels die gaan over bijvoorbeeld detachering... maken het mogelijk via dat soort constructies... dat mensen voor veel minder geld, voor veel minder loon... kunnen gaan werken in een ander land... op basis van de regels van hun eigen thuisland. Ja. Nou ja, als je thuisland dan Bulgarije is of zo, en die regels die zijn niet goed... dan zit je dus... Uh, met de gebakken peren, omdat die mensen onder dat uh, minimum gaan, uh, omdat ze zorgen en omdat ze, nou ja, uh, op allerlei manieren worden uitgebuit. Dat is voor die werknemers ook niet leuk. Right. Nou ja, goed, het is natuurlijk ook zo dat het geld wat zij dan hier verdienen, wat dan nog ver onder het minimum is, is daar voor die, uh, voor die landen nog een enorm bedrag, uh, kennelijk. Jawel, maar als je de migratie gaat beperken, uh, wat zijn dan op de langere termijn uh, de gevolgen, daar moet je ook aan denken. Stel je stopt die migratie, dan uh, krijg je dus situaties die je voor een deel natuurlijk nu al hebt... dat bedrijven naar die landen toetrekken. Als de werknemers hier niet naartoe komen... gaan die bedrijven daar in die landen werken... waar ze nog steeds van die goedkope arbeid kunnen profiteren. Op het moment, als je kijkt naar bijvoorbeeld de land- en tuinbouw... Hè, waar toch wel uh, veel Polen en uh, andere uh, Midden- en Oost-Europeanen werken... zie je dat nu op dit moment 10% van de werknemers... van die zogenaamde moelanders zijn. Dat betekent wel dat 90% Nederlanders, autochtone Nederlanders... zijn die daar werken. Dus als je wil dat die werkgelegenheid niet verdwijnt... moet je dus zorgen dat je schimmige constructies aanpakt... en dat je het op Europees ja. niveau aanpakt. En ik wil nog wel één ding vanuit de praktijk uit Brussel meegeven. Dat is, als je het heel erg op die oost europeanen gooit... en zegt van ja, maar zij, et cetera... dan krijg je, en dat heb, dat heb je eigenlijk nu al... Een, toch een soort van grote irritatie bij de landen zelf, hè, die het zouden, ook zouden moeten oplossen... de Oost-Europese Oost Staten zelf. Dus je moet wel samen kijken hoe je dat op gaat lossen... Dus, zodat iedereen ja. er beter uit naar voren komt. Want, want er zijn natuurlijk nu mensen die altijd al sceptisch hierover waren... die zeggen, nou zie je wel, we hebben gelijk gekregen... we worden overspoeld door Oostblokkers. Maar goed, de crisis is natuurlijk uh, een punt geweest... Uh, waarbij je gezien hebt uh, dat het meer als een probleem wordt ervaren... En dan zeg ik van ja, je moet inderdaad zorgen... dat mensen op gelijke voorwaarden kunnen concurreren. Want anders ben je bezig met een race naar het putje... waar niemand uiteindelijk beter van wordt. En ja, euh, tegen de sceptici wil ik zeggen... Euh, dat het ook niet leuk voor ons is als de Telegraaf in april euh, kopt... dat de Nederlanders de Polen van België aan het worden zijn. En in die zin moeten we dus kijken, hè, als we zelf willen ook nog over de grens willen gaan werken. En een heleboel mensen die in de grensregio's wonen, doen dat ook elke dag. Ja, die gaan naar België, die gaan naar Duitsland om te werken. Juist dat moeten we beschermen. Dat die mensen gewoon ja. door kunnen gaan met wat ze doen. Ja. En nou sprak ik zaterdag een, een collega u van, van, van GroenLinks uit het Europarlement... en die zei, ja, leuk verhaal van Asje, maar hij kan er zelf een hele hoop aan doen in Nederland. Het, het hoeft niet allemaal per se via Europa... Nou ja, als je doet, natuurlijk al een heleboel. Als je heeft al tijden geleden is, hij gestart met het aanpakken van schimmige constructies. Als je kan een heleboel doen, en dat doet hij ook. En ik vind het alleen maar uh, uh, prijzenswaardig dat hij het ook nu op Europees niveau wil tillen. Want uiteindelijk kan je in Nederland een heleboel doen, maar je kan niet alles doen. En dat moet je samen met de 27 andere collega's gaan doen. Maar je kan toch in Nederland wel bewerkstelligen dat iedereen hier normaal betaald wordt en, en dat de omstandigheden in orde zijn? En dat kan je toch controleren? De, bedoel, daar hoef je, heb, heb je Europa niet bij nodig, toch, lijkt me? Natuurlijk. Ja, Met controle kom je natuurlijk een heel eind. En er zijn ook, uh, uh, daar zijn ook veel verbeteringen aangebracht. Alleen uh, wat ik eerst noemde, dat uh, is Europese wetgeving als het gaat over detachering of over constructies over de grens. Hoe controleer je bijvoorbeeld over de grens? Uh, om een voorbeeld van uitbuiting te noemen, die niet in Nederland plaatsvond, maar wel door Nederlandse bedrijven plaatsvond. In Tsjechië bijvoorbeeld waren uh, bedrijven die in de aspergestekerij zaten... die daar misbruik maakten van mensen. Dat zijn Nederlandse bedrijven. Maar door de nu falende wetgeving kon dat niet aangepakt worden... Uh, omdat alleen maar gekeken werd naar de... De eerste werkgever, zeg maar, het uitzendbureau. Maar uiteindelijk die bedrijven die erachter zaten, die bleven buiten schot. Nou, Dat daar, moet je verbeteren. En daarvoor heb je Europa nodig, zegt u. Dat ja. heb je daar. Ja, want je moet natuurlijk wel informatie met elkaar uit kunnen wisselen. En ook tegen heel veel van die groepen werknemers die ook niet weten wat hier hun te wachten is. Die moet je ook beter kunnen informeren wat hier te wachten staat. Want wat je natuurlijk ook ziet, is dat werknemers... Ik bedoel, in Nederland hebben crisis, in heel Europa hebben crisis... maar dat mensen ook weer gewoon teruggaan. Ja. Uh, omdat ze hier ook niet vinden wat ze willen. Paul Ulenbelt is dus Kamerlid voor de SP. Die vindt dat als je werkvergunningen moet gaan invoeren... om de instroom uit Oost-Europa onder controle te krijgen. Wat vindt u daarvan? Dat is weer een hele hoop bureaucratie waar niemand op zit te wachten. Ik denk dat je het beter moet regelen... Uh, door Europese wetgeving uh, te veranderen. Dus, dus in ieder geval niet via werk, uh, werkvergunningen. Um, iemand op onze website die schrijft... Uh, ze hadden deze landen nooit moeten toelaten als lid van de EU. Het is alsof je een magneet in een doos met spijkers zet... en vervolgens verbaasd bent dat alle spijkers aan de magneet plakken. Kijk, als je, als je kijkt naar cijfers, bijvoorbeeld Nederland en Polen... als je ziet hoeveel er verdiend wordt in de handel tussen Nederland en Polen... in 2012 alleen al, was dat 14 miljard. Dus... De toetreding van, uh, van de nieuwe lidstaten... hebben natuurlijk ook veel uh, goeds gebracht, werkgelegenheid gebracht... bedrijven die daarin uh, zijn gaan investeren. Uh, dus in die zin kan je niet zeggen, je zou er nooit toe moeten laten. Want ja, ik bedoel, uh, ook al zijn ze geen lidstaat, dan is er nog een risico dat mensen hier naartoe komen. Hè? Uh, op, uh, de, op manieren dat je dat niet wil. Uh, dus je moet kijken uh, hoe je het kan veranderen... En inderdaad, uh, we zitten nu in een periode van crisis... dus dit kan je alleen maar oplossen door gezamenlijk... op Europees niveau uh, daar uh, actie op te ondernemen. Ik weet niet of u de Volkshand vanmorgen hebt gezien, Arno Grunberg. Voorop, hij schrijft... Ongetwijfeld zal arbeidsmigratie gepaard gaan met enkele misstanden. Sommige arbeidsmigranten krijgen bijvoorbeeld minder dan het minimumloon. Maar dat er wel eens zwart wordt gereden... is nog geen reden om het openbaar vervoer op te heffen, zegt hij. Tot aan Zevenaar mogen de verworpenen der aarde ontwaken. Ten oosten van Zevenaar moeten ze rustig verder slapen. Wat vindt u van die kritiek? Ik snapte die zevenaar niet. Dat is de grens. Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> Ik dacht, er is iets speciaals met een zevenaar aan de, de hand. Van de, aarde, van de van de toch van verworpen de aarde, van 1 mei. En noem het maar op. Nee, maar juist daarom moeten de, de rechten van werknemers omhoog in Europa. Moet er gezo moet gezorgd worden dat uh, uh, allerlei regels niet ten nadele uitpakken van werknemers. Dus daarom moet je inderdaad arbeidsomstandigheden verbeteren. Je moet zorgen dat er op Europees niveau een zogenaamd level playing field is. Dus dat er niet geconcureerd wordt op arbeid. Je moet zorgen dat er een minimumloon komt. Uh, op het moment dat je de omstandigheden van arbeiders, van werknemers verbetert... en dat doe je gezamenlijk door dat Europees met elkaar af te spreken... dan zal je ook zien dat minder mensen ook de behoefte voelen... om naar andere landen te gaan waar ze uitgebuit nou. worden. Nog even iets, hè? want de PVV kwam toen met het meldpunt Oost-Europeanen. Daar was een hoop commotie over, met name ook in Oost-Europa zelf. Hè? Die vonden dat die beeldvorm niet klopte. Bent u niet bang dat die brief van Asscher precies hetzelfde doet? Nou, dat hij aan de noodklok trekt is prima. En dat moet hij vooral uh, in Europa doen... En dat kan hij doen, want hij is, zit bij die raden aan... Hè, als uh, een van de beslissingsnemers. Uh, je moet het natuurlijk niet alleen op de Oost-Europeanen gooien. Want uh, het gaat erom dat er een praktijk is... en in de praktijk werken dingen niet goed. Als dingen niet goed werken, moet je het proberen op te lossen... en proberen te repareren. En dat is heel belangrijk dat je dat doet... Uh, maar, en dat heb ik al een aantal keer eerder gezegd, uh, het, het werkt wel twee kanten op. Ja. Want uh, wij Nederlanders gaan net zo hard naar België toe om ja. daar te werken in de bouw. Ja. En daar zijn ook behoorlijk wat Belgen die denken van nou, Nederlanders, uh, ga, ga terug naar je eigen land. Want ja. het is onze werkgelegenheid. En op het moment dat je zo gaat denken, gaat dus dat hele idee van vrije handel, uh, vrije markt, waar we dus geld ook kunnen verdienen... en waardoor we uit de crisis kunnen komen... op die manier maak je dat kapot. Ja, duidelijk. We gaan naar onze luisteraars. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Ja. Emine Europees Europarlementariër voor de PvdA. Het is terecht dat minister je de Oost-Europese arbeidsmigratie wil aanpakken. Uh, ruim 1200 mensen intussen gestemd. 91 is het eens met de stelling. En dat betekent dat maar 9 het ermee oneens is. Stand.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag, uitzending. Zeg het maar. Okay. Um, ja... Ik ben niet eens met de stelling. Alleen het probleem is, deze mevrouw, net zoals Asscher, is krokodillentranen. Nou, het kind met het badwater weggegooid is. In Duitsland kent ze ook het minimumloon niet. Hè? Dus Duitsland heeft er schijnbaar ook nog belang bij dat daar dus dit soort misstanden plaatsvinden. En dit is al langer aan de gang, vanaf 2004, 2003 is het Het is niet voor de crisis of tijdens de crisis gaan ontwikkelen. Dit is nu een uitwas, omdat bedrijven gewoon, die willen gewoon hele goedkope arbeidskracht hebben. En geen gezeur. En uh, het begon destijds met chauffeurs, twee Poolse dames op een vrachtwagen met een tomtom -tom erop. En uh, stuur ze maar, naar, en terwijl dan normale chauffeurs weggestuurd worden. Nou, dit is de volop aan de rang in dit land. En uh, Ullebeld die had vrijdagavond van de week een heel mooi voorbeeld. En die heeft de jongens gehad met de weer weergeven. Echt continu voor gewaarschuwd dat het zou gaan gebeuren. Ja. En die zijn gewoon ja, Oké, okay, dus, dus eens met de stelling. En uh, u zegt dat het al veel eerder moet gebeuren. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, mijn leden uit Den Haag. Ik ben ook helemaal eens met de stelling. Vooral omdat de mensen die hierheen komen werken, ik ben taxichauffeur. Ik moet volgend jaar moet ik opnieuw cursussen volgen om te kunnen blijven rijden. De Polen die hier komen rijden als taxichauffeur... die hoeven aan geen enkele eisen te voldoen. Ze hoeven niet eens Nederlands te kunnen spreken. Ja. Dat vind ik scheef dingen. Ja. En ik heb nog een ding. Ik vind de werkwijze van Ascher totaal anders dan van Wilders. Oké. Okay. Um, dus eens met de stelling. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Jurgen, René, goedemiddag. René. Um, beetje, hoi. Beetje ironisch dat een uh, PvdA die openstaat voor de landsgrenzen... nu de landsgrenzen dicht wil doen. Um, en dan vervolgens, uh, kom ik op mijn punt, daar geen beleid voor heeft. En dan maakt het nog veel meer... Cynischer als dat het al is. Ja, wat hier aan, aan de grondslag ligt, is. Uh, we hebben allemaal gevonden dat we deel moesten gaan nemen binnen Europa en met Europa. Alleen niemand heeft zich ooit afgevraagd. Uh, wat de keerzijde van Europa is. En ja, hier heb je zo'n ding. En het feit al dat als je roept. maar de oplossingen niet heeft. ja, dat zegt alles. Ja, dus het alleen maar roepen, dat is, dat, dat is niks, vind jij? Nee, kijk, dit kabinet blikt niet uit in, in beleid. En zeker de P van de A mensen niet. En, en ja, dan vind ik dit eigenlijk, zoals die man eerder zei, dat is gewoon krokodillen halen, iets roepen voor ja. de bühne, waar wilders op, af, op afgerekend worden. Dat mag dan nu middels de persoon Ascher wel. Oké. Okay. ik vind het ook eigenlijk een beetje heel, heel treurig, als ik heel eerlijk ben. Dankjewel voor het goedemiddag. Hallo? Ben ik aan de beurt? Zeg het maar. Mevrouw? Ja, dag mevrouw. Ja, nou, ik ben verbijsterd. En ik ben al jaren verbijsterd... dat dit allemaal kan gebeuren. En mijn voorganger had het over asje. Die schrijven een briefje naar een krant. Meneer, waar hebben we het over? Dit had nooit mogen gebeuren. Ik ben er echt werkelijk ontsteld over... hoe dit Europa kan verwoorden tot zoiets raars. Dit is toch niet meer te volgen? Dat zulke arme landen daar maar zomaar binnen kunnen komen. Dat autochtonen en alle... Andere mensen in die landen gewoon maar kunnen kijken hoe hun bezettingen worden beroofd. Hoe dit allemaal kan. Ik ben verbijsterd, ik heb er geen woorden meer voor over. Ik vind dit Europa. En laat mij nou niet vertellen dat het allemaal zo geweldig is. Want ik stam nog uit de vorige eeuw. En daar was een, een, een, een geweldige hoogconjunctuur. Daar kwam dat hele idiote Europa totaal niet aan voren. Maar wacht, ze gaat, gaat nu naar een punt, dacht ik. Maar u, u, u zegt, ik heb er geen woorden meer voor. Ik dacht, nu dit is het einde. Maar nu gaat u toch nog een heel verhaal houden. Ja, omdat ik zeg, die hoogconjunctuur uit de vorige eeuw. Van de jaren 70, geweldige hoogconjunctuur. Hadden we dat hele Europa niet? Dat hele Brussel niet? Het is een verstikkende ellende geworden. Ja. Nou, het volgens mij is dat het toch al een tijdje hoor. Uh, Ston goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met mevrouw Spijs het Ik ben oneens met wat je het doet. Wel of niet? Uh, huh? Ik verstond het even niet. Wel of niet eens? Niet eens. Niet eens, oké, okay, en waarom nee. niet? Nou, Mijn man werkt op een bedrijf. Die heeft van alle soorten sectoren mensen aangenomen om te komen werken. Ze willen geen van alle de diensten draaien die ze moeten draaien. Na twee, drie uur werken hebben ze al voorzien. De baas van mijn man heeft gezegd, ik ga over op de Poolse Werknemers die zijn tenminste betrouwbaar. En dat dat tenminste zijn die mensen waar u nu, nu over praat, dat zijn Nederlandse mensen die dan werken op dat bedrijf? Ja, en die weigeren. Ja, ja, ja. En dan en dus zegt hij: kom maar met die Oostblokkers, want die werken veel harder. Ja. En betaalt hij die ook wel netjes het minimumloon, bijvoorbeeld? Ja, hij betaalt het net het minimumloon. Oké, okay. dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goed. Ik ben het oneens met de stelling, maar ik heb een betere oplossing. En dat is dat hele Brusselweg. Want daar zitten zulke klojo's die nergens geen verstand van hebben. Die weten totaal niet wat er op de vloer heerst. Met die, met die regeltjes van hun. He, maar dat is allemaal zo mooi voorgesteld. Maar we zitten mooi in de puree, alleen door Brussel. Dank u wel, Stamptnl. goedemiddag. Ja, goeiedag met meneer Lutje uit Rotterdam. Goeiedag. Goeiedag. Nou, uh, in jaren zeventig. De Hollandse laatste uitvinding in de jaren zeventig was koppelbazen. Koppelbazen? Ja. Gelijkbaar, het is zo lang geleden dat iedereen vergeten die misdaad tegenover de mensheid. Uh. En dat kwam rondom de jaren 80, mid 80, begin 90, famoze minister van Financiën Meneer Kok, Wim Kok. Ja, die ken ik. De late premier van het land. Uh. En die zei duidelijk over die koppenbazen. ja, jullie moeten niet vergeten dat, ons, dat het gaat om enorm veel geld. Wij moeten zorgen dat die mensen wordt niet in een dat ze weg niet jagen met onze geld. Ja. Hoewel zij zo lang naar de Costa Brava gegaan, heel Spanje opgebouwd en zijn teruggekomen als directeur en managers van oud en Oké, en nu even naar de stelling. Het is terecht dat en we als de, de Oost-Europese arbeidsmigratie willen aanpakken. Eens of ja, oneens? Dus. Eens, of oneens. Eens of oneens? Ik wil het nu horen. Eens of oneens? Het kan zijn dat we de mentaliteit. Maar wie doet hier gaat schreeuwen. hier? Nee, dat gaat niet schreeuwen. Nee, ik probeer dat hard te redden. Nee, ja, maar dat heb ik gehoord. Maar nu even, wilt, wilt u nu even zeggen: eens of volgens eens tegen de stelling? Nou, dat ik kom een artsen aan de beurt om te vervangen, meneer Kok. Oké. En de Polen gaan vervangen, Turken en Marokkanen. Oké, nou, ik krijg hem niet zover dat hij eens of volgens eens tegen de stelling zit, maar ook volstrekt onduidelijk of hij het hier nou mee eens is of niet. Uh, u wel misschien. StampertnL, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met, met Charlotte. Ik wil even, het is natuurlijk een bizarre situatie wat, wat er aan de hand is. En het is natuurlijk voornamelijk te wijten aan het handhaven van de lage lonen. Hier in Nederland is genoeg werk voor mensen met een uitkering. Als je nou een acceptabel loon geeft, dan is ook die probleem van de sociale voorzieningen voorbij. Hebben we de mensen uit Oost-Europa. Europa helemaal niet nodig. En het beperkt toch zeker oh. de criminaliteit. Maar u hebt net die mevrouw gehoord. Hè? Die zegt, mijn, mijn, haar man heeft dan een bedrijf... waar die, waar die werkt dus met, met veel mensen. Uh -huh. en, die, willen, die Nederlanders willen daar niet werken. Nee, omdat, weet, weet u, waarschijnlijk... vinden ze het loon niet goed genoeg. Maar weet je, die mensen hebben niks te willen. Ze mogen blij zijn. En Sorry dat ik nou mis, misschien een beetje belerend klink. Ze mogen blij zijn dat ze werk hebben. Ja. Waarom willen ze profiteren van een uitkering? Okay. En vanuit het werk, wat ze dan hebben... Kunnen ze verder het uitbouwen? Dit kan niet zo doorgaan. Punt is duidelijk, dank u wel. En we gaan snel terug naar Emine Boscoort. Europarlementariër voor de... Pardon, moeilijk woord is dat. Europarlementariër voor de PvdA. Merlot Wien, die zegt hier nog op Twitter... PvdA probeert zetels bij de PVV terug te halen met dit standpunt... na eventuele verkiezingen, roepen ze weer tegenovergestelde. Ook nog even genoemd. Wat vond u van de reacties? Nou ja, die lagen, uh, of ze het nou met Brussel eens zijn of niet... Uh, wel zeg maar inhoudelijk op het feit dat de omstandigheden van werknemers ver, uh, verbeterd moeten worden. En dat uh, het wel belangrijk is dat er gelijke eisen gesteld worden aan die werknemers. Hè? Dus uh, dat Polen ook inderdaad aan dezelfde eisen moeten voldoen. Hier, als ze hier komen werken, als bijvoorbeeld ook als een Nederlander ergens anders gaat zoals werken... Zoals dat die Takti vertelde bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. En... Uh, als een acceptabel loon uh, zorgen en inderdaad ook oog hebben... voor de kwaliteiten van de mensen. Want ja, ik vind uh, dat een pol net zoveel kansen moet hebben... om ergens te kunnen werken als die beter is. Maar wel voor hetzelfde loon, wel voor dezelfde omstandigheden. Dus niet concurrentie omdat die goedkoper is... maar gewoon concurrentie omdat het een keiharde uh, en veel betere werker, werknemer is. Mm. Kijk, dat is een eerlijke manier van concurrentie. En, en wil... daarom moet je... De nou, uitwas te bestrijden. Ja, nou wil u als, net als, als u dat, dat in Europa wordt aangepakt. Ja. We weten allemaal, we hebben onlangs in, in Duitsland die documentaire gezien. Hè? Daar is dus geen minimumloon, daar zijn ook allemaal misstanden. Maar, mm. maar er wordt zelfs gezegd dat de economie van Duitsland daarom zo goed draait. Hoe wilt u dit voor elkaar krijgen met een land wat nogal een belangrijke rol speelt in, Duit in, in Europa? Kijk, in Duitsland hebben ze natuurlijk wel gewoon dezelfde problemen. En Duitsland heeft ook veel arbeidsmigratie. Het zijn juist de West-Europese landen. Een land als Duitsland heeft natuurlijk ook hele lange tijd... de grenzen dichtgehouden uh, voor werknemers uit Oost-Europa. Dus als je het zorgt... Dat, dat wil zorgen dat het goed wil lopen. Zal ook Duitsland een duitje een, een, een mm. in de zak moeten doen. En we moeten zorgen dat er uh, iets gebeurt. Kijk, dat de PVDA uh, nu in ene plotseling hiermee komt, is grote onzin. Als Sociaaldemocraten in Europa en ook de PVDA in Nederland hebben we al heel lang betoogd dat er gelijke omstandigheden zouden moeten komen. Ja. Dat het verbeterd zou moeten worden en dat uitwassen aangepakt moeten worden. Ja. Dus dat is echt niet iets van afgelopen zaterdag in de krant. Oké. Okay. Dank dat u mededist.nl. Uh, u kunt blijven.